Klemens Peters met het Tendenwas Journaal. Het bestuur van het CDA draagt vier personen voor als kandidaat-lijsttrekker. Het zijn vicepremier Hugo de Jonge, staatssecretaris Mona Keizer en de Tweede Kamerleden Martijn van Helvert en Pieter Omtzigt. Even leek het erop of Hugo de Jonge de enige kandidaat zou worden. Maar deze week melden zich achter elkaar nog drie grote namen. Dat betekent dat er een stemming komt. De CDA-leden mogen zich tussen 6 en 9 juli uitspreken in een lijsttrekkersverkiezing.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 Het bedrijf zegt momenteel tientallen tickets per dag te verkopen. Het dancefestival Exit is een van de weinige in Europa dat dit jaar doorgaat. Verkoper Ostwest houdt er rekening mee dat ruim duizend Nederlandse festivalgangers in augustus afreizen naar Servië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt vanwege het coronavirus alle niet noodzakelijke reizen naar Servië af. Exit Festival biedt plek aan bijna 30.000 bezoekers per dag. Cafés en bars in Texas moeten toch weer dicht, omdat in de Amerikaanse staat het aantal corona fors is toegenomen. Restaurants mogen nog maar voor de helft bezet zijn. Donderdag testen een record aantal inwoners positief op het coronavirus, bijna 6000. Het werkelijke aantal besmettingen ligt vermoedelijk nog hoger, omdat niet iedereen zich laat testen. Vandaag is officieel de eerste tropische dag van het jaar. In de beeld werd een temperatuur van 30,1 graden gemeten. In het gemiddeld jaar komen landinwaarts 4 tot 6 tropische dagen voor en in de kustprovincies 2, zegt weer Plaza. Normaal gesproken is de eerste tropische dag in Nederland rond 12 juni. Dit jaar komt deze dag dus redelijk laat. Vorig jaar was de eerste tropische dag al op 2 juni. Het weer. Vanavond en vannacht is het in het hele land een enkele onweersbui mogelijk en dan koelt het af naar 19 graden. Morgen wisselen bewolkt en dan komen daar verspreid regen- en onweersbuien voor. Met 22 tot plaatselijk 27 graden is het minder heet. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen fiets.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 Begiru, begiru Damn I go walking down the street I see your face in every single person That I meet. I remember all your words I tried to understand your thoughts but you Dus pak je radio, ren naar Frans en zet hem op 106.9. 6.9, ZFM, 24 uur per dag, Hete de zomer. de zomer van ZFM. ZFM antwoord. 106.9 FM. Hello, hello, hello, It's me. I was wondering if I know much we, hello, can you hear me, I'm in California dreaming of, of who we used to be, when we were younger, and free, I've forgotten how we felt before we broke fell at my feet, there's such a difference.